omdat de FARC nu een pauze wil, heeft president Santos zijn onderhandelaars naar huis geroepen. Wanneer de onderhandelingen op Cuba worden hervat, is niet bekend. Syrische troepen hebben woensdag chemische wapens gebruikt bij hun aanval in Damascus. De Verenigde Staten en Europese landen trekken voorlopig die conclusie, meldt het persbureau Reuters. Ze baseren zich op informatie van westerse veiligheidsdiensten. Volgens de Syrische oppositie zijn bij de aanval 1700 doden gevallen.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 Het is weer een mooie nacht geworden. Mist u iets? Omdat u toch door slaap wordt overmand. Heerlijk trouwens, hoor. Dus gewoon lekker laten gaan. Maar dan kunt u altijd alles terugluisteren. Via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Of de podcast. En die is te vinden via vpro.nl slash podcast. We gaan beginnen. Aan het einde van het uur heb ik heel misschien nog even tijd voor een overzichtje van de hele nacht. Nu gaan we terug in de tijd en weg van hier. We komen terecht in Berlijn. Op 24 augustus 1961 wordt bij de Berlijnse muur een 24-jarige man bij zijn vluchtpoging neergeschoten. Hij is de eerste dode die daar valt. Het bekendste symbool van de Koude Oorlog en de deling van Duitsland zou van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 blijven bestaan. Ik heb een compilatie gemaakt van radiofragmenten... over de tijd dat de muur gebouwd werd... en de diverse jubilea ervan in de media kwamen. Daarnaast keert de Oost-Duitse Angelica Wendlan in 1999... terug naar Berlijn en vertelt over haar herinneringen... en het emotionele vertrek uit Oost-Duitsland in 1972. We beginnen met de dramatische nacht van 12 op 13 augustus 1961. Jan Brouwer doet voor de AVRO verslag. Jan Brouwer in augustus 1961 vanuit Berlijn. En dat zou inderdaad lang gaan duren voordat die weer open ging. Op 13 augustus 1962 staat men uiteindelijk stil... bij het eenjarig bestaan van de Berlijnse muur. De NCRV is daarbij. De algemene teneur is toch wel enorm veel verbittering. Jan Zindel. Hier is Berlijn. Vandaag, de 13 augustus, is het precies een jaar geleden dat op aanwijzing van Moskou de grens tussen Oost- en West-Berlijn... met prikkeldraad en bouwstenen werd afgesloten. Desondanks hebben sinds die 13 augustus 1961... ruim 12.000 inwoners van Oost-Berlijn en Oost-Duitsland... de weg naar het Vrije Westen gevonden. Onder hen waren duizend militairen en leden van de gehate volkspolitie. Deze simpele cijfers tekenen de situatie. Maar meer nog geeft een bezoek aan Oost-Berlijn een idee van de ongelooflijke bruutheid... waarmee de communistische machthebbers te werk zijn gegaan. Na een zeer scherpe controle... mag men als buitenlander Oost-Berlijn binnenkomen... via de doorlaatpost aan de Friedrichstraße. En men kan zich daarna betrekkelijk vrij bewegen... Maar een rondrit strandt in een dode zone... met ontruimde en dichtgemetselde huizen... prikkeldraad, schijnwerpers en zware bewaking. De grijze muur vormt vanuit Oost-Berlijn gezien... Niet meer dan een verre en trieste achtergrond. Men kan er niet meer dichtbij komen om familieleden toe te zwaaien. De afstuiting is volkomen en het is eenvoudig onbegrijpelijk dat er toch nog ontsnappingen zijn. West-Berlijn daarentegen is dezelfde welvarende en opgewekte stad als een jaar geleden. Tijdens de warme dagen van het afgelopen weekend stonden duizenden auto's bumper aan bumper geparkeerd in het grote bos het Grunewald en genoten tienduizenden vrije mensen van de vrije natuur toch klinkt in menig gesprek de verbittering door. En al zal Berlijn vandaag niet in massademonstraties aan deze verbittering uiting geven, ze is er niet minder om. Zo liep er gisteravond in de door vele dramatische gebeurtenissen berucht geworden in Bernauer Straße, een jonge man met een groot houten kruis, dat hij 24 uur bij zich draagt om de West-Berlijners te bewegen een monument op te richten voor hen die gedood werden bij een ontsnappingspoging. Het opschrift van het kruis vermeldt een aanklacht tegen het Oost-Duitse regime en de kreet om de hulp van het Westen. De sprong die ik heute dran houd, daar morgen in de Zeitung drin. We klagen aan dat regime der SPZ in de namen van de 16 miljoen landsleuten. En we veroordelen de 13. August. We rufen die vrije weld tot hulp. Anderzijds toont men zich berustend, zoals de vrouw die vlak bij de muur woont. en aan wie we vragen of ze er zo langzamerhand een beetje aan kan wennen. Natuurlijk. We müssen uns ja dran gewöhnen. Augenblicklich is het sehr ruhig jetzt. Vorher war es ja sehr schlimm gewesen, ja. Wo sie alle rübergekommen sind, konnten we auch nicht schlafen durch die Lautsprecher und so. Haben sie noch krach gemacht. Aber jetzt geht es schon. Vanavond tussen 8 en 9 uur zal de bevolking van West-Berlijn thuis blijven... ...om zo haar verbondenheid te tonen met de stadgenoten achter de muur. Burgemeester Brandt, met vakantie in Noorwegen... Bracht gisteravond in een Radiorede tot het gehele West-Duitse volk de strijd van de Berlijners als volgt onder woorden: Niet gering is die Zahl derer, die unter Einsatz ihres Lebens Wege in die Freiheit bahnen halfen. Viele sitzen deswegen in Zuchthauszellen. Sie verkörpern auf ihre Weise das Gewissen unseres Volkes. Am 13. August 1961. Wurde een neus Kapitel unserer Geschichte opgeschlagen? Het de zur unbewältigten Gegenwart der deutschen Nation, die van neuem Terror en van neuem Leid gekennzeichnet is. Aldus Burgemeester Willy Brandt in 1962. Vanaf zijn vakantieadres in Noorwegen ook een soort tweede thuis van deze Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 1971, die overigens Herbert Vraam heette. Willy Brandt was een van zijn pseudoniemen. Dit was 13 augustus 1962, vier dagen later. Op de 17e van dat jaar bloedde de neergeschoten vluchteling Peter Vechter dood bij de muur. Terwijl aan weerskanten de toegestroomde massa machteloos toekeek. De beelden gingen de hele wereld over. Bij het vijfjarig bestaan van de Berlijnse muur was de sfeer geheel anders. En dat leek verslaggever Frans Wijsen toch ook wel erg te verbazen. De vijfde verjaardag van de Berlijnse muur verloopt in Pijs en Vree. Er zijn geen incidenten aan de muur, zoals in de eerste jaren, 1961 en 1962, nog wel voorkwamen. De west zijn naar de Wanzee vertrokken en bakken daar in de zon. De Oost-Berlijners bakten vanmorgen onder den Linden. De eerste dertien glockenschlägen van het Turm des Roten Rathauses schallen over de hoofdstad. Ze openen het begin... De Parade der Kampfgruppen der Arbeiterklasse, der Hauptstadt en der angrenzenden Bezirke Frankfurt-Oder en Berlin. Het verslag van de bruine Parade van de arbeidsgroepen met hun Maschinegeweren en Kanonnen werd door Radio en Televisie van de DDR rechtstreeks uitgezonden. Ulbricht, die Augen, links! Liebe Berlinerinnen en Berliner, Fünf Jahre sind vergangen, seitdem die Arbeiter und Bauernmacht der Deutsche Demokratische Republik... im Bunde mit der Sowjetunion und mit den Volksdemokratischen Ländern... im Kampfe gegen die imperialistische revanchepolitiker den Frieden für das Volk gerettet haben. Zo begon de Rede van Driekwartier waarin Walter Ulbricht de fascistische, imperialistische, kapitalistische heren in Bonn uitnodigde een gebaar van wielergoedmachung te maken... door kredieten beschikbaar te stellen voor de Oost-Duitse industrie. Maar overigens, de muur blijft staan. Mijn heren in Bonn en mijn heren in West-Berlin... ze kunnen zich op de kop stellen... en nog zoveel so zet en motie over onze antifascistische schutzwald schreien. Aan de tatsache der staatsmacht der Deutsche Demokratische Republiek... Met die goed geschutste grenzen werden ze niets ändern. Daarna de parade. Meer dan een uur trokken de gehelmde arbeiders in hun bruine overalls het machinegeweer voor de borst voorbij. Daarna vrachtwagens en kanonnen. Vrouwen en kinderen liepen de weg op om rode bloemen te brengen. Mannen, de gebalde vuisten omhoog, schreeuwden leuzen. De pruisische marsen klonken, radio en televisie bazuinden het rond. Een proletarische parade. Het was een naargezicht. Vooral omdat er zoveel mensen op de been waren. Echt meer dan een paar huurlingen. En ze vonden het mooi, kennelijk. Ze deden mee. Ik kan natuurlijk niet beoordelen hoeveel het er precies waren... en waar ze allemaal vandaan kwamen, maar toch. En dat klopt, met een uitlating van het Hamburgse blad Die Welt van deze dagen. Dat schreef... Het Oost-Duitse volk staat meer en meer achter zijn regering... sinds de economie van het land duidelijk vooruitgaat. Oost-Duitsland behoort op het ogenblik... tot de tien belangrijkste industrielanden in de wereld. En trouwens, de twintigjarige soldaten... die we vanmorgen voorbij zagen marcheren... die zijn in de DDR geboren. Het beeld van de arme, verdrukte Oost-Duitser... behoeft wel aanvulling. Voor mij was het een openbaring vanmorgen... En dan geen openbaring van de prettigste soer. En toch enigszins teleurgestelde Frans wijzen bij het vijfjarig bestaan van de Berlijnse muur in augustus 1966. U luistert op Radio 1 naar Woord en we maken een radioreis langs de Berlijnse muur. In augustus 1961 werd begonnen met de bouw van de muur. Op 24 augustus van datzelfde jaar valt het eerste vluchtende slachtoffer. Op 17 augustus 1962 komt de bekend geworden vluchteling Peter Vechter om bij de muur. Het zal uiteindelijk nog tot 9 november 1989 duren voordat de Berlijnse muur valt. Enige creativiteit rondom de handel bij dit heugelijke feit in 1989, dat valt niet te ontkennen. Men is vindingrijk en geeft dus ongelijk een extra uitzending van de NOS, Jan Schmeidt en Marga van Arnhem. Ja, ik uh, zei net al uh, even iets over de kleine nijverheid die hier is opgebloeid de laatste weken langs de muur. Een leger, Turkse families uh, die het niet breed hebben, die wonen allemaal in de verkrottende wijk Kreuzberg, komen daar dagelijks uit tevoorschijn en bikken hier als spechten die muur af en verkopen de stukjes muur, uh, kleine stukjes waar hele mooie kleuren van de graffiti op staan voor vijf, voor vijf mark, maar de, de hele grote stukken, als het. Lukt het lukt uh, om het grote stuk af te krijgen. Want zoals ik daarnet ook al zei, dat beton is kei en keihard. Die kostte 10 en zelfs wel 15 mark en meer. Uh, er heeft zich daar een vreemde markt ontwikkeld. Je, je ziet dozen staan met, met uh, Oost-Duitse en Russische insignes... van leger, luchtmacht, politie, wat je maar hebben wil die gekke wollen bondmutsen van het leger. Uh, er staan uh, kleine slimme jongetjes uit Oost-Berlijn... die hun oude schoolboekjes vol FDJ-propaganda verkopen. Kortom, het is een raar allegaartje van een spontaan ontstaande markt. En Jan Smit is daar vanmiddag eens gaan rondlopen. Zeer druk was het vanmiddag bij Checkpoint Charlie... de grensovergang naar Oost-Berlijn. Honderden buitenlanders uh, ja, gingen de grens over... om uh, te gaan kijken hoe de verkiezingen in Oost-Berlijn uh, verliepen. En hier bij Checkpoint Charlie... Er is een soort uh, markt uh, ontstaan. Er wordt nog steeds gehakt. De muur wordt afgehakt. De zogenaamde muursperten. En schuldige, jullige, uh, Ollensjes, Rundfunk. Waarom mag ze eens? Niet van steen. Lief van steen? Oké, okay, ja, veel buitenlanders ook die hier toch uh, met stukjes van de muur proberen het uh, bij te verdienen. En uh, ja, een markt verder van allerlei uh, spullen die men... En Oost-Duitsland heeft uh, aangetroffen. Ik zie hier bijvoorbeeld een uh, kraampje staan met uh, uniformen van uh, de staatsveiligheidsdienst, van de, de statie. De mensen hebben de jekkers aan en ook uh, nou, helemaal op en verder er veel petten en orders uh, ook van uh, de statie. Ik zal even kijken of ik in uh... Sjoeligen, daar ik wat vragen. Ja? Allemaal petten hier op het tafeltje. Wie hebben ze uh, die zakken gekomen? Hoe hebben die deze spullen allemaal uh, te pakken gekregen? Das ist von der russischen Armee oder GDR-Armee. Sie kamen zu uns und wir kaufen es. Sie verkaufen uns das, ja? Sie wissen, die DDR weiß, dass die NVA nicht mehr lange existiert. Das ist ja ein kleines Land und es ist morgen, heute schon Geschichte und ze ook die, die hangt af de markt. Ja. Mensen van het uh, Russische leger en de DDR hebben dan ons verkocht en ook ja, mensen van, van de staatsveiligheidsdienst die ons deze spullen aan Want uh, wie veel geld maken ze dan uh, met deze handel? Oh. <laughs> so, circa 500 mark am Tag. dag. 500 mark. Ja. ja, dat zijn nu toeristen die dat kopen. Nu hier waar die toeristen ja. zijn. nu ook in de laatste dagen. Waar wegen de waal uh, hier zeer veel toeristen komen, is ja ook een historisch moment. Je hoort het, 500 mark verdienen ze per dag met uh, deze spullen uit uh, Oost-Duitsland. Kom nog even wat verder, hier liggen allemaal stukken van de muur, 5 marken. Ja, het zijn mooie gekleurde stukken maar ik heb toch sterk de indruk dat uh, de stukken worden afgehakt en dan thuis even nabehandeld met een, uh, ja, met een spuitbus om ze weer de kleuren te geven. Want, uh, in ieder geval, wat ik zie wat er afgehakt wordt, dat heeft in ieder geval deze kleuren uh, niet. Maar er begint een Engelsman wat tegen me te schrijven. One day only. Gigantic closing down sale. Stocks must go. Will stocks last. Before the elections. After the elections. There won't be any Berlin wall. But look at this. Beautiful colors. Dutch boy paint. Made in Holland. Ja, en terwijl hier die muur verder wordt afgebroken gaan op zondag met er honderden buitenlanders de grens over naar oost belijn om te kijken hoe daar de verkiezingen verlopen en te zien hoe daar aan die overkant van de muur de democratie wordt opgebouwd. Al dus Jan Schmeets bij Checkpoint Charlie een aantal maanden na de val van de muur het geen een mooi handeltje opleverde. Tien jaar na de val van de muur op 9 november 1989... besluit de Oost-Duitse Angelica Wendland in 1999 dus... terug te gaan naar Berlijn en vertelt over haar herinneringen... en het emotionele vertrek uit Oost-Duitsland in 1972. Programmamaker Harmen Boerboom is daarbij... en maakte voor de NCRV deze documentaire getiteld... Weg uit Berlijn. Oké, okay, zie je dan. En het kistje. Ja. Zoals je ziet, een bloemendestoosje met mijn, ja, een beetje rare verzameling. Met herinneringen aan Oost-Duitsland, daar waar ik vandaan kom. Een schatkist. Het is een schatkist geworden. Ik heb het altijd beschouwd als een, een kistje met herinneringen. En nu is het een schatkist geworden omdat Oost-Duitsland niet meer bestaat. Ja, u ziet net hier, hier. Dit heb ik het laatst in gedaan: dat is een foto van Berlijn, het Brandenburger Tor, in november 1989. Met een prachtige foto, een grote foto met vuurwerk. Het licht bovenop. Het is gewoon een gekke verzameling. Hier met één geld. Dat zijn oude speeltjes. Wat staat er nou op? Mijn heimat. Mijn, mijn vaderland, nou, de DDR. Maar wat is die tekening? Die tekening. Nou, de, de aan de ene kant de industriële opbouw. Hier is een stralende zon achter. Dat is het uh, horizon van het communisme. En maar ook een. En dat is bijna wel, wel merkwaardig. Een kerkje. <lacht> Het is eigenlijk heel krankzinnig dat ze dat dan daar gekozen hebben. En dit zijn de Russische spelden. Een stukje van de oude verpakking van soepen. Tijkwarensoepen. Tijkwarensoepen. Moesel met vleesklees en vleesklees. En hier heb ik... Ja, dat is ook... Ja, ah, het zijn hele gekke dingen. Groene zenuwzalf. Pardon? <laughs> Groene nervenzuimen. Dat is een zalf geweest. Die hielp dus voor alles... Ja, ruikt nog steeds, ruikt u maar. Ruikt weer lekker. Ja, ruikt lekker, heel Doe hem eens open. Onverwoestbaar, Het Ruikt, ruikt, ruikt nog steeds. een beetje naar menthol. Naar menthol, naar kamfer. en. Uh... Maar waarvoor gebruikt u die? Ach, voor alles. Pijn in de spieren en uh, het hielp voor alles. Het was ook het idee dat het hielp en ik denk ook dat het echt hielp. Zitten er ook dingen niet in? Dat is een goede vraag. Foto's zitten er niet in die ik kwijtgeraakt ben. En nou ja, heel duidelijk, mijn, toch ook een symbool voor Oost-Duitsland... mijn blouse die ik gedragen had als lid van de jeugdorganisatie. De FDJ, de Vrije Duitse Jung, dat is het blauwe, een bepaald blauw is dat geweest. En die blouse die heb ik achteraf gezien niet zo slim... Maar destijds begrijpelijk meteen verbrand. Op het moment dat u de DDR uit was? Nee, al eerder. Op het moment dat ik van school af was. En ja, dat heb ik gewoon keurig in de keuken verbrand. En dat uh, mijn moeder stond er hoofdschuddend bij, maar vond het wel prima. Dat zit er bijvoorbeeld ook niet in. Met wat voor gevoelens kijkt u nou naar deze doos? Eigenlijk meerdere. Aan de ene kant is het ook een zekere vertedering. Want het is toch een stukje waar van alle dingen die je omgeven, waar je groot geworden bent, die, die, die je kent, die je ook dierbaar waren. De andere kant kan ik ook lachen om het zijn vaak. Maar geen haat, geen verwijten? Nee, deze doos is niet de doos van verwijten. Dat is een doosje waar ik ook met een zekere vertedering naar kan kijken... Als ik zie hier mijn heimat dda dan is het, heb ik eerder zoiets van voldoening. Zo van, nou, dat is het dus niet meer. Het is ongelofelijk. Hier hield de wereld op. Hier was de muur. Precies aan deze hoek van de straat. Misschien uh, tien of vijftien meter verder was hier alles afgesloten. Een hoge muur waar je niet overheen kon. Waar je ook niet overheen kon kijken. En eigenlijk mocht je al bijna niet meer... tot ik ga nog een paar stappen verder. En dan kan ik zeggen... hier was het echt, waar ik nu blijf staan... was het afgelopen. En je ziet helemaal niets meer van... het is open, Er is een straat, er rijden auto's, fietsers... Hier stond die muur, dat was de eerste muur. En eigenlijk had je daar naar achter, maar dat zag je niet. Vanuit het oosten had je dan nog een muur. En dan had je stukjes niemands land. En vanuit het westen had je dan, dat was dus... Ik kan het hier niet meer precies zeggen, zeg maar 30 meter verder... had je dan een soort heel primitief gebouwd... Klein torentje van hout, dan kon je over de muur hier naar het oosten kijken. Deze twee straten die hier langs lopen, daar kon je dan in kijken. En vaak was het zo in die tijd dat ik hier woonde, dat dan mensen die spraken af... Vanuit het westen, we zijn bijvoorbeeld zondag om 11 uur, komen wij op dat torentje. Dan kwamen mensen hier ook om 11 uur en dan kon je naar elkaar zwaaien. Roepen kon je eigenlijk al niet, want dan kwam de eerste politie of grensbewaking al wel langs. Dan dat was verboden. Maar die huizen die we nu daar ja, niet eens zo ver hier vandaan zien, aan de overkant van het parkje, dat was het westen? Ja, dat was absoluut het westen zelf. Dat stukje wat hier nog staat, dit lage gebouwtje, dat was ook al het westen. Dat was niet meer Oost en hier stond dat. Uh, ja, hier stond dat. En het is heel merkwaardig dat je nu hier staat. En daar uh, niets herinnert er me meer aan. Helemaal niets. Hoe lang bent u hier niet geweest? Ik denk dat ik inmiddels vijf jaar niet hier geweest ben. En vijf jaar geleden was die muur hier ook al weg. Maar toch was die straat nog niet zo mooi gemaakt. En dat was allemaal nog niet zo mooi aangelegd zoals het nu is. Dan kon je nog meer zien dat hier iets was. Al wist je niet dat het misschien de muur was. Het was een litteken, maar dat is het, nu helemaal verdwenen. Dat is helemaal verdwenen, ja. Waar woonde u? Ik woonde... Eigenlijk deze straat, ik draai me even om hierin... en dan misschien 200 meter verder in een van die huizen. Ze je woonde aan de, echt aan de muur? De, ik woonde rechtstreeks aan de muur, dat kan je zeggen. Ja, dat is zo. Zullen we daar eens heen lopen, naar uw oude ja. huis? Hoe keek u tegen het socialisme aan... Het socialisme, dat is een vraag die je niet eens zo snel kunt beantwoorden. Ik ben natuurlijk wel grootgebracht aan de eerste kant van nooit meer oorlog. Nooit meer fascisme, dat willen we niet meer. Dat heeft de staat gezegd, maar dat, zo ben ik ook in mijn ouderlijk huis grootgebracht. Fascisme was inderdaad een verschrikking. En de officiële ideologie in Oost-Huizenland was dan natuurlijk... er is maar één alternatief tegen het fascisme. En dat is de, is de socialisme... met uiteindelijke doel... het communisme. Alleen in de... loop der jaren... dan ook door de hele schooltijd heen... dan wordt die kloof... tussen doelstelling... en dat wat je wilt... en dat wat de realiteit is... die wordt groot en groter... en soms op absurde manier... want... Het ging erom dat wij in oost duitsland dat klinkt voor westerse oren, heel merkwaardig. Maar toch was dat een credo. Elk persoon moest gevormd worden tot, ik sla het eerst maar onvertaald. Een alzijdig gevormde socialistische persoonlijkheid. Dat wil zeggen tot iemand die rondom een persoonlijkheid was die het, de socialistische ideeën tot de eigen ideeën had gemaakt en ook daarna leefde. Maar dat betekende ook, in zekere zin, het uitschakelen van het individu... en het opgaan, het inzetten volledig voor het collectief. De partij gaf jou voor de manier waarop jij moest leven. En dat werd soms tot in het absurde werd het voorgeschreven... wat je moest denken en wat je niet mag denken. En wat je, en... Tot in het absurde? tot in het absurde. Ik bedoel, ik vind bijvoorbeeld... In, als ik aandenk, een scholier uit de klas... waar een discussie was over verkiezingen. En dat betekende gewoon iedereen stemt ja-punt uit. Want iedereen waren we allemaal voor het socialisme. En deze jongen vroeg van... Uh, heeft, had de euvele moed om te vragen van... ja, dat als ik niet zou stemmen, dat dat dan uitgelegd zou worden, alsof het een stem tegen het socialisme zou zijn. Dat is toch niet zo? Nou, de, de klas verstaat Men dacht van, nou, die jongens gekker worden. Die heeft zich om zijn hoofd gepraat. En dat betekende ook van, nou, een hele rel. Alleen deze opmerking. Hoe durf... Hij was dus duidelijk... Zo... Niet socialistisch denkend, ideologisch denkend. Want als je dat helemaal was, dan kwamen dit soort vragen helemaal niet meer in jou op. En het, het kostte hem ook zijn studieplaats en alles. Deze opmerking. Eén zo'n opmerking betekende dat hij niet meer kon studeren. Absoluut. Ja. Ik ging hier een heel oud bord. Heel... Ik kon je nauwelijks nog een naam oplezen. Maar daar stond dan Hinterhuis en dat is het achterhuis. En ja, oh jee, het is uh, schitterend. Hier heb ik gewoond, in dit. Die twee ramen. En ik had dus een woning met, uh, waar de ramen stuk waren... En die kon ik ook niet laten maken, want ik woonde hier illegaal. Dus dat lukte niet. Hier woont een vriend in dit gedeelte. En via hem ben ik aan deze woning gekomen, illegaal. Hij had een sleutel daarvoor. Ik wil even kijken hoe dat verft alles. Wat zijn nog die oude deuren, de originele deuren? De spanningen allemaal hier ook. Zulke mooie bellen hadden we niet. Supermoderne, verlichte belknopjes. Ja, en toch de oude huizen nog. Mooie kleuren. Nou, in Amsterdam zou je hier zonder problemen een chic advocatenkantoor kunnen beginnen? Absoluut. ja. Het zijn mooie, mooie gebouwen. Ja. En dit waren gewoon de woonhuizen van toen? Voor deze wijk wel, ja. Deze huizen waren heel slecht onderhouden, of eigenlijk niet onderhouden. En nu is het allemaal vriendelijk en licht. En toen was het donker en koud en vochtig. En soms woonden daar ook uh, uh, gepensioneerde mensen. Die woonden eigenlijk heel slecht. En die moesten heel veel trappen omhoog. Dat was toch moeizaam. En... Nou ja, nu is die lift. Dat is geen enkel probleem meer. Hoe oud was u toen u hier kwam wonen? Ik was twintig, twintig jaar. Ja. Dat was, dit was uw eerste huis in Berlijn? Dat was mijn eerste huis in Berlijn, ja. ja ik ben vanuit Leipzig ben ik hier naartoe gegaan omdat ik mijn uh, Nederlandse vriend op die manier vaker kon zien. Want hij kon makkelijker vanuit Nederland naar Berlijn komen. En dan met een dagvisum naar Oost-Berlijn. En dat ging niet als je bijvoorbeeld ergens elders in Oost-Duitsland woonde. Dus Berlijn was, ook, was altijd al een ontmoetingsplek <laughs> naar na heel veel kanten toe. Ook vanuit het oosten. U zei het de kloof tussen het ideaal en de praktijk werd steeds groter. Waar leidde dat voor u persoonlijk toe? Het grote punt, wat kan ik doen als beroep? En daar zag ik heel weinig mogelijkheden. Ik wilde dan heel graag tolk worden voor, of vertalen voor, voor Russisch-Engels. Want dat leek me iets waar ik dacht van, ja, Russische taal, daar hou ik van. Vind ik een mooie taal. Maar dat mocht niet. Ik mocht niet studeren, want ik had niet, zoals me meegezegd werd, het juiste bewustzijn. Maar waarom had u niet dat juiste bewustzijn? Want u vertelde net dat de idealen en de, de ideeën erachter eigenlijk best goed waren. Ik was uh, toch uiteindelijk te kritisch en ik, had, uh, ik ging om met leerlingen op school die al met de staatsveiligheidsdienst meerdere malen in aanraking waren gekomen... En daar krijg je allemaal negatieve punten. En bovendien was ik actief binnen een kerkelijke beweging... die zich Actionsunetijs noemt. Die was opgericht oorspronkelijk in Oost-Duitsland. Ik vat het nu heel kort samen. Ze hielden zich bezig met wat men toen noemde... verzoening teweeg te brengen tussen volkeren... waar het fascisme gewoed had en de huidige Duitsers. En daar was ik heel erg actief. Ik ging... Maar dat was verdacht? Dat was absoluut verdacht. Wat is daar mis mee volgens het socialisme? Wij hadden niets meer goed te maken. Want in Oost-Duitsland heerste de marxistisch-leninistische ideologie... en daarmee had de ideologie van het nationaalsocialisme afgedaan. En in Oost-Duitsland leefden alleen maar antifascisten... En daarmee behoorden wij, dat werd ook steeds opgehamerd... automatisch tot de overwinnaars van de geschiedenis. Ik kan me voorstellen dat dat voor westerse oren heel raar klinkt. Maar toch was dat zo. Wij behoorden tot de winnaars, samen met de Sovjet-Unie. Wij waren de grote winnaar van de oorlog. Wij stonden ver verheven boven alle kwaadaardige ideologieën. En als je dan nu kwam en je nog op die manier mee bezig hield... en wilde discussiëren over hoe... Hoe kan nationalisme, hoe kan het tot stand komen? Los van het feit of je daar een sluitend antwoord op vindt. Maar het gaat om die discussie. Die was absoluut overbodig. Het was een discussie die was afgesloten in 1945 met het zegen van de Russen. En daarmee kon ik dus ook niet tolk worden. Soms was het een heel simpele zwart-witredinering. Ja. En het uh, punt dat ik dacht van het komt nooit meer goed... is voor mij geweest... De inval van de Oostbloklanden in Tsjechoslowakije op 21 augustus 1968. Toen dacht ik: van, het is, dit doet definitief de deur dicht. Het is niet meer mogelijk, waarschijnlijk zolang als ik hier leef. Dat dat socialisme of wat er dan voor doorgaat, of dat dat in zekere zin een kans krijgt. Wij komen hier aan op uh, metrostation Magdalenstraat en dat is eigenlijk voor mij, een, niet alleen voor mij, een heel beladen begrip, want dat is het metrostation waar de weg ging naar de statiecentrale in de Normanstraat. Je kon eigenlijk al destijds, als je hier al bleef staan, dan werd je al gevraagd wat je hier deed, hier buiten op straat. Zo hermetisch, zo'n complex was het. Er staan nog wachthokjes, slagbomen. Zware slagbomen ook. Dan rij je niet zomaar met je auto doorheen, maar ze zijn niet meer in gebruik. Het, het hokje is helemaal stoffig. Ja, het, is, uh, ja, het doet heel zeldzaam aan als ik dat zo zie. En ik... Is het de eerste keer dat u hier bent? Hier binnen? Ja, zeker. Vorschungsontdenkstätte in de Normandstrasse. Dat is het oude centrum. Ja, dat is het oude centrum. Ze hebben nu hier in een van die gebouwen zo'n documentatiecentrum ingericht. Het is ook een soort museum geworden. En dat is aan de ene kant merkwaardig dat je daar zo bij kunt lopen. Het is goed zo. Zullen we gaan kijken? Ja. Het mooie is dat je nu zelf bepaalt of je erin wilt gaan of niet... En niet dat het bepaald wordt door een ander. Dat zie ik toch als heel groot verschil. Ja. Mm -hmm. Nee, nee, nee. O, zo oké. Okay. Net weer. Sorry even. Dat ik nu zo geëmotioneerd ben, is de herinnering aan dit wat in wezen een ontzettend uh, repressief systeem was. Het is eigenlijk, wat dan, dan komt heel veel dingen hoog die je... Ik wil niet eens zeggen die je verdrinkt, want dat is niet waar. Maar die je niet meer in het dagelijkse leven voortdurend begeleiden. Maar die op zo'n moment toch weer naar boven komen. En dan wordt je ook duidelijk eigenlijk je toch het... Ik zou het hoge woord maar zeggen, toch het mensenverachtende karakter van deze staat. Zodra je niet zo liep als die staat dat wilde. Als je dat deed dan kon je hier prima leven. Maar als je om wat voor redenen, uiteenlopende reden... niet allemaal aan die verwachtingen voldeed... dan was je gestigmatiseerd. En ook bij de gegevens van de staatsveiligheidsdienst... heeft men inmiddels boeken volgevonden... wat de stasi in het werk stelde om mensen systematisch kapot te maken. Daar heb ik geluk gehad. Ik heb niet in de gevangenis gezeten. Ik ben er net nog op tijd uit... Maar uh, er zijn toch etenlikken die ik ook zelf ken waar dat niet het geval is. En dan blijft het voor mij een systeem wat mensen kapot gemaakt heeft. Al kun je niet zeggen dat het systeem een heel volk kapot gemaakt heeft. Dat is een verschil. Ja. Vindt u het geen raar idee dat hier in dit gebouw waarschijnlijk ook uw dossiers hebben gelegen? Ja, ik weet dat het zo is en ik weet een groot deel van mijn dossier is verdwenen of kan ik nog niet inzien omdat het allemaal onder het hoofdstuk buitenland valt. Ook dat is nog niet toegankelijk voor burgers uit de DDR of ook voor burgers uit West-Duitsland niet. Dat is nog een gesloten deel. Het moet ergens hier nog liggen of ik weet niet waar ze dat nu opgeslagen hebben. Waarom is dat nog niet openbaar? Dat is ook een van de wetten die nog heel snel in 1989 op de valreep werden aangenomen. En die is nog steeds van kracht? Die is nog steeds van kracht, onbegrijpelijk voor mij. Bovendien is heel veel daarvan vernietigd. Dat is de ene kant zijn eigenlijk drie. Een groot deel is naar Moskou gegaan. En een groot deel is, ja het is echt het verhaal, naar de CIA gegaan. En net een paar weken geleden heeft de Bondsrepubliek een overeenkomst gesloten met de CIA, dat een groot deel van die actes terug wordt gegeven. Ze rouwden daar iets anders, ze bieden daar ook iets aan. Want ook de CIA heeft belang bij dat niet alles openbaar wordt. Dan gaat het niet om mij persoonlijk, want ik was daar een heel klein... maar het ging dat, speelde natuurlijk ook op een ander niveau. En die actes die zijn er nog niet. En die mogen ook niet ingezien worden. Ik geloof, daar staat een restrictie van 50 jaar op. Mocht er nog iets zijn dan kan ik, heb ik niet het recht om dat in te zien. Ik kan alleen... Is dat niet vreselijk frustrerend? Niet echt. Aan de ene kant wel wil ik graag weten... waarom dingen zo gelopen zijn zoals ze zijn gelopen. Waarom ik niet ben opgepakt. Dat had toch heel erg voor de hand gelegen. Hoe zo ik er dan toch nog vrijgekocht ben. Dat zijn dingen die allemaal in dat gedeelte van mijn dossier staan... Aan de andere kant heb ik een deel gezien. Dat deel wat betrekking heeft op mijn ouders en mijn vrienden in het zuiden. En ik kan er ook vrede mee hebben in die zin dat ik zeg... Het is over. Ik heb daar ooit gezeten. Ik heb een van de bevrijdendste momenten was... toen ik in Chemnitz zat. En ik krijg dat wat daar aan dossiers lag voor mij op tafel. En ik mocht erin bladeren. Maar... Die noodzaak voor mezelf is er niet meer. Ik weet, dit hoofdstuk, daar sta ik boven. Dat is afgesloten, dat is iets heel geweldigs. Dus in die zin kan ik daarmee heel goed leven. Het is nog niet... Geordend, want ik heb laatst weer heel veel dingen in opgezocht. Ik hoop het ooit nog tot een fatsoenlijke map te brengen. Maar hier zijn mijn allereerste aanvragen ook en ja, de eerste berichten, die dateren al uit mijn tijd dat ik nog op, op school was. Je ziet het hier 12 maart 1969, toen was ik nog scholier. Hoe oud was je toen? Uh, 19. Ik was gewoon in de eindexamenklas al. En wat schrijven ze dan? Nou, de ene bericht die hier is... dat is van een politieagent uit de buurt. En die schrijft dat ik toch eigenlijk een heel fatsoenlijk meisje was. En dan uh, gaat dat door. Wat schrijven ze dan bijvoorbeeld? Nou, alles. Uh, ouders, dat mijn vader geen partijlid is. En uh, dat mijn ouders... Uh, lid van de kerk zijn, maar dan gaat het eigenlijk heel snel door. Dan komen al de eerste OV-voorgangen, dat, dat is ja, het typisch stasi-jargon, een operatieve voorgang. Dat is iets wat ze aangelegd hebben om personen strafrechtelijke daden na te wijzen. Eigenlijk het verzamelen van bewijsmateriaal voor strafrechtelijke handelingen. En dat is dan hier van mij aangelegd. Moet, ik moet even zoeken, want dit zijn allemaal, allemaal... Voor als hier zochten steeds, hebben ze allemaal mensen ingeschakeld. Zijn dat dan ook mensen die u kent? Ja. Ach, achteraf, ja, dat u ik, denkt van... Ja ik, ja, ik weet het. O, oh, ze hebben bijvoorbeeld een buurvrouw van ons... Dat is zelf zo gek gegaan... Dat ze tijdelijk de slaapkamer van de buurvrouw... In beslag hebben genomen. Daar heeft zij meegewerkt. Dat vond ze prachtig. En dat wist u op dat moment niet? Nee, uiteraard niet. En dan hebben ze wekenlang hebben ze in die slaapkamer van die buurvrouw gebivakkeerd. Want vanuit die kamer kon men een deel van de woning van mijn ouders zien. Nou, dat klinkt heel idioot. Maar, ik zal het, maar wat, wat, wat gebeurt er dan als je dat leest? Want dat was een buurvrouw van u? Ja, dan denk ik, ja, ja typisch iemand uh, waarvan wij het niet hadden gedacht. Dat moet ik wel bijzeggen. Maar dat ook absoluut geen vriend van ons was of zo. Maar krijgt u dan geen neiging om haar op te zoeken? Nee. Dat is, uh, ik denk van, och, je mens, val dood. Om het maar heel drastisch uit te drukken. Maar geen rancune gevoelens? Tegenover haar, dat heb ik niet. Nee, ik zou het waarschijnlijk wel hebben als het vrienden van mij betreft... Maar daar is het niet gelukt. Dat komt ook later uit mijn dossiers dat ze dat geprobeerd hebben, telkens weer. En dat is niet gelukt. In tegenstelling tot veel anderen in Oost-Duitsland. Waar het echt uh, de broer, de zus, de vader, de moeder. en soms zelfs de echtgenoot was. Ja, dan raakt je dat persoonlijk nog heel anders. Maar die verrassingen zijn nu bespaard gebleven? Die zijn mij gelukkig bespaard gebleven. En ik heb, ken bijna al die mensen die opereren ook onder een schuilnaam. En ik heb ze toch in feite allemaal... Ik weet wie het is. Ik zoek even, even bepaalde dingen op. Nou, hier is een heel lang bericht geschreven... betreft de familieomstandigheden van mijn vader. En daar is werkelijk... Uh... Het is ongelooflijk wat ze daar allemaal opgeschreven hebben. Maar wat dan bijvoorbeeld? ja Het gaat tot een hele kleine dingen bijvoorbeeld met wat voor schoenen die komt. Het is heel idioot, dat geloof je niet. Bijvoorbeeld wat er voor boeken staan in de kamer van mijn moeder en van mijn ouders. Uh, Zij de toot uit moeder had, zich in de woning veel veranderd. Die postomeubelen worden er nooit op gelegd nou worden geleekt. Nou, het, is, het is zo banaal, dat geloof je niet. De inrichting van de kamer. De inrichting van de kamer, buzen werden gekauft, wat ze voor boeken hadden... En, uh, en dat hebben ze allemaal bekeken vanuit het, de kamer van de buurvrouw? Nou nee, daar hebben ze iemand naar mijn ouders gestuurd. Dat heeft, dit, dit bericht heeft een zogenaamde collega van mijn vader gestuurd. En dat gaat dan nog verder door. Ik zou het nu moeten zoeken. Dan maken ze een skitsen zelf van de vluchtmogelijkheden uit de, uit de woning van mijn ouders. Wij woonden drie hoog. En er is een, ski, een plan is van hoe je, welke mogelijkheden er zijn. Nou, ik heb, toen ik dat las, heb ik gewoon hard op gelachen. En ik zag mijn moeder al hengelend aan een tuitje van drie hoog van het balkon ergens verdwijnen. Is waarom er zou waarom zouden ze dan vluchten? Ja, dat weet de Stasi. Dat is, die, dat is eigenlijk self-fulfilling prophecy. Gewoon van, ook zij zijn vijanden. En een vijand is altijd, heeft. Altijd, is altijd iets van plan en die wil dan vluchten en ja ik weet het niet ik kan het zo gek niet bedenken. Waar beschuldigde men u nou concreet van? Uh, ja steeds weer inderdaad van het formeren van een politieke ondergrondbeweging. Ondergrondse. Ondergrondse van uh, zelfs een punt van spionage voor het buitenland van. Hoe vertel je dat we naar Nederland staatsfeindelijke hetze? Het propaganda, propaganda tegen. Propaganda tegen de staat. Dat klinkt in onze oren hier eigenlijk heel. Dat stelt niet veel voor, maar was een doodzonde, absoluut. Wat was er van waar van alle beschuldigingen? Ja, niets natuurlijk, als je het zo ziet. <laughs> Je het... smokkelde toch boeken? Ja, ja, ja. Maar goed, dat zie je, beschouw ik niet als staatsfeindelijke het en ook niet groepering. Dus wat dit betreft zeg ik met een, er was niks van waar. Het was al voldoende dat je met die mensen contact had. Dat je het contact met deze mensen niet verbrak. Is het uit deze documenten u duidelijk geworden waarom u de mogelijkheid hebt gekregen om het land uit te gaan? Om in Nederland te komen wonen? Nee, helemaal niet. Het is zelf het frappante dat nog in 1982... vraagt de staatsveiligheidsdienst bij het ministerie in Berlijn aan... hoezo ik in tien jaar eerder de oost duitsland heb verlaten... en ook nog weer mag inreizen. Dat wisten ze niet, dat hebben ze Zelf eigenlijk de eigen dienst vraagt bij, de, bij de, de chef, zeg maar... hoezo dat mogelijk is. Het is hun ook niet duidelijk. En ze krijgen alleen maar als antwoord... En daar komt dan die verwijzing weer naar die afdeling buitenland dat het goed zo is dat het dus wel klopt en verder niks dus het is zelf voor de staatsveiligheidsdienst daar in, in cabinet niet duidelijk geweest hoezo ik en waarom ik mocht uitreizen dat staat in die buitenlanddossiers en daar hebt u geen inzage in precies zo is het en ik denk ook dat ik dat nooit dat ik daar nooit inzage zal krijgen zo zal het nog zijn het uh, oude station en op nu nog station Friedrichstraße beroemd en berucht. Want voor DDR-burgers hield hier de wereld op. Hier was de muur, hier was de scheiding. En dit station was ook letterlijk gescheiden. De linkerkant was west, de rechterkant was oost. De achterkant was wel weer west. En de kant naar het oosten toe was het oosten. Nu wordt het helemaal gemoderniseerd, helemaal verbouwd. Het is nog niet af. maar het is pas onlangs. Ja, u ziet het hier. Het is nog helemaal niet af. Er komen winkels. En, ja, het voldeed ook niet meer aan de moderne tijd. En dat is allemaal veranderd. Dit is ook het station waar vandaan u uiteindelijk uit het oosten bent vertrokken. Ja, dat is voor mij is dat een heel beladen station. Dat was zelf aan de buitenkant, dat kunnen we hier nu niet zien. Een gigantisch gebouw gemaakt waar mensen de grens over konden steken. Ik zou eigenlijk graag nog een keer naartoe willen lopen... want ik weet dat dat gebouw waar je dan erin ging, want die ging ondergronds. Want dan moest je daar weer de, de metro nemen en er waren al heel veel grenscontroles. Dus dat is er nog en dat heette gewoon, dat weet ook iedere Berliner. Dat is het uh, Tranenpaleis... Want daar is heel wat afgehaald. Hier waren dus al de eerste controles, al die mensen die moesten hier... Deze controlehokjes, want dit hek is nu dicht. Ja. Maar dit was... Dit, dit was, was dan open tot 24 uur en dan ging het dicht. Wanneer was het dat u via dit trainenpalast het oosten verliet? Het was in de zomer 1972, in juli. Dat zal ik uiteraard nooit vergeten. Ik stond hier met een kleine koffer... Mijn Nederlandse vriend, mijn ouders en mijn beste vrienden die toen nog in Oost-Berlijn woonden. En dat was ongelooflijk emotioneel uiteraard. Nou ja, ik dacht ook tot het laatste moment uh, houden ze me toch nog terug of niet. Maar dat was hier. Hier ben ik de grens over gegaan. Dat was een definitieve einde. En ook het uh, definitieve nieuwe begin. Hoe is het u uiteindelijk gelukt om weg te gaan? Ik ben uiteindelijk vrijgekocht door de Bondsrepubliek. Vrijgekocht? Ja, een... letterlijk kopen. Je koopt mensen. en dat werd West-Duitsland, de, West de Bondsrepubliek had daar een budget voor. De Bondsrepubliek had een budget voor wat ze de eerste jaren ook helemaal niet bekend maakten. Want het ging allemaal in het geniep. Daarna werd het verrekend, ook niet zo en zoveel d mike maar bijvoorbeeld ook met goederen. De DDA was... U bent uh, geruild voor... Ik uh, ben geraakt bijvoorbeeld voor Zweedstaal. Zoveel tonnen Zweedstaal, zo en zoveel mensen die dan op een lijst stonden. En ik heb in die zin geluk gehad. U woont nu al heel erg lang in Nederland, vanaf die tijd? Ja. Wanneer u de vrijheid, zoals wij die in Nederland ervaren, wij Westerlingen, vergelijkt met de vrijheid zoals u hem ervaart, is daar een verschil tussen? Voor mij is misschien het meest grote verschil... dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid, daar kan je inderdaad heel veel theoretische benoemingen aan geven. En soms kun je het ook niet verklaren. Vrijheid is ook iets wat je voelt. Vrijheid is ook een emotie. En soms kun je daar een naam aan geven en soms kun je dat concretiseren... Maar af en toe blijft het ook gewoon een gevoel. De Radio 5 documentaire, document op vijf, met de titel Weg uit Berlijn. Door de NCRV eerder uitgezonden in 1999. Redactie Marlies Kieft en Emma Huismans. Eindredactie Leonore van Prooijen. Techniek Jaap Vermeer. Programmamaker Harmen Boerboom was samen met de van oorsprong Oost-Duitse Angelica Wendlan bent land, moet ik zeggen, tien jaar na de val van de muur... onderweg in haar voormalige woonplaats Berlijn. In dit geval oost waaruit zij in 1972 weg wist te komen. Een mooi document. En we ronden er dit uurtje over de Berlijnse muur mee af hier op Radio 1. En een reden om in die materie te duiken waren de diverse gebeurtenissen in de maand augustus. De 13e van die maand in 1961 werd er begonnen met de bouw van de muur. Het eerste dodelijke slachtoffer was een vluchtende jonge man op 24 augustus van dat jaar. De 17e augustus... In augustus in 1962 bloedde de vluchtende en neergeschoten Peter Vechter dood bij de muur. En die foto's gingen weer de hele wereld over. Op 9 november 1989 viel de muur alles wat het teweeg heeft gebracht staat in alle geheugens gegrift. Zo bewijst ook het persoonlijke relaas van Angelica Wendland. U luistert naar Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. Even snel in vogelvlucht wat u nog allemaal te wachten staat. Kees Stip met radio uit vervlogen tijden. Een reisje langs de Pan-American Highway. Een interview met Nout Welling. En we gaan het nog hebben over de taalgrens in België. Het is... Uh, ja... Een minuut voor drie, dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En we zijn zo meteen weer bij u terug. Tot zo.